4 uur. Jeroen van Kamp met het Sennemersjournaal. De Dirk Bolt en Eugenio Vollender zijn aangekomen in Cucuta. Na een vrijlating vanochtend vroeg zijn de twee met een auto... vanuit de jungle naar die stad gebracht. Een tocht van enkele uren. Ze zitten nu in een hotel waar ze medisch worden onderzocht... en waar ze even kunnen slapen. Daarna houden ze om 6 uur Nederlandse tijd een persconferentie. Bolt en Vollender werden een week lang vastgehouden... door guerrilla-beweging ELN. Ze zeiden dat ze uren moesten lopen in de jungle... maar dat het goed met ze gaat.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 Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Knoopend Hoevelaken en 1 Brugge 5 kilometer file. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knopen de Nieuwe Meer 5 kilometer. A10 Volendam de Nieuwe Meer tussen Kadoelen en de Koentunnel 3 kilometer doorwegs. Mede aan de verbindingsweg naar de A8. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giesendam en Papendrecht 5 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Rode Vlag uh, situatie van zojuist kunnen we melden dat uh, Q3 gewoon weer van start is gegaan. Met uh, nog uh, ruim twee minuten op uh, de klok.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 De Fransman stelde dat er zeker ruimte is voor twee nieuwe teams. Maar het is daarbij wel voorzichtig met het selectieproces. Verder stelde tot dat hij niet verwacht dat de nieuwe renstal al in 2018 zal kunnen deelnemen. Omdat er simpelweg meer voorbereidingstijd nodig is. Tot zover. Ja, en uh, Max morgen vanaf P5. Hoe laat begint de race Albert-Jan? Want dat is uh, iets afwijkend van wat we normaal gesproken gewend zijn. Drie uur. Drie uur. Ja. Oké. Okay. Morgen vanaf 3 uh, uur de Grand Prix van Baku en hier is de Breakfast Club en Ride on Track.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 Treasure. You are my treasure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 Dus lokaal succes in Rosmalen voor Zandvoort. Dat is goed nieuws, zo het dier van de week. Jawel, we hebben een echte diesel in huis. Daarover meer naar deze van de Jabro and People. Hier is dan Stop the Music. Hij zegt uh, Disco Freak, word ik helemaal vrolijk hè, van deze single. Joh, de Jabro en People in Don't Stop The Music. Is even een vraag aan Albert John waarom hij uh, zo uh, liep te grijnsen zojuist. Nou, Wat uh, was er? Nou, <laughs> heb je, je houdt het ook opgevallen dat sinds Kors in Zandvoort zo enorm veel, veel taxis rondrijden. Ja, ja, ja, ja, klopt. En, uh, Gisteravond nou, ook, uh, iemand had mij getipt, ja, heel veel... Uh,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 Kijk ook even op de website www.diretuiskennemerland.nl. Want ook diesel verdient een thuis. Met een zwembad. Jawel, Jorden. Het dier van de week. Je kan diesel bekijken en andere leuke dieren bij het kennen met Dieren thuis. Aan de Keesomstraat, nummer 5 in Zandvoort, Nieuw-Noord. Zometeen om kwart voor vijf krijg je hem het gedicht van de dag. Maar eerst nog een aantal leuke yeah. plaatjes, waaronder de reis van de weekend. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just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 Meedoen hè? Yo, de, de single van Winkleins, dat was. You better think. Ja, dat doen we altijd. Albert Jan, toch? Jazeker. Jazeker. We gaan even naar. Hasen. Naar Assen? Naar Na de TT. De TT. Dit weekend uh, wordt die verreden, uh, de, de, de TT van Assen. En uh, het is de motor 3-coureur Bo Snijder, een Nederlander, net niet gelukt om bij de TT van Assen de pole position te veroveren.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 It's her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking five, up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's She's Smile, I know she must be kind In her eyes She goes with me to a blossom root. I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm picking bye, bye. up good vibrations Goodbye, She's Yeah. Hey. Het ja, vibration, ja, ja, ja, hij is er hoor. Fred hij is er dadelijk het horen met de entertainment view tussen 5 en 7 uur bij CFM. Na dat mooie strand dicht van jou Albert. ja, dan moest ik wel even de beach Boys draaien. Ja, he? helemaal, goed. helemaal goed. Ja, heb je, hem, heb je hem te pakken, de good vibration? Ja, ja, ja, ja. Ja, er zitten veel Duitse leuten in Zandvoort. Vandaar deze. Marianne Rosenberg en ik bin wie doe. Ik ben wie doe. Kijk je me nou vuil aan, uh, albert Jan? Nee, prachtig. Ja, toch? Ja, ja toch? Ja. ja, je zong ook lekker mee, moet ik eerlijk zeggen. Dus, uh, ja, prachtig. Marianne Rosenberg en uh, ik ben wie duw, Fred. Jawel. Jawel, Fred. Jawel, Fred. Jawohl. Willkommen daheim. Ja, welkom ja, daheim. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hallo. Je hebt het weer gered, hè? Eh, net, hè? Op het, op het nippertje. Ja, het was, was op het nippertje, zeg. Ja. ja, waar kwam je helemaal vandaan? Uh? Ja ja gewoon uit haar Haarlem eigenlijk. Dat oh, waren de polder. een beetje, ja. beetje, later vertrokken. Al die, uh, ja, ook dat. En en al de... die stoplichten tegen. De brug was open, de, de... Ja, de... Ja, de... de brug was open. De band was lek. Ja, nee, maar je hebt het gered. Top. Ja, ik heb het gered inderdaad. Wat ga je komen twee uur de, de, de luisteraars voorschotelen? Nou, we zouden vandaag iemand hier in de studio hebben. En ja, die kon helaas niet. Dat was Anton Wolters en die zou, ja. Die, die hebben een optreden, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Ja, maar we bellen wel uh, eventjes met hem uh, rond half uh, zes. Ja. En natuurlijk om half zeven hebben we Jan Koevoet. Ja, wie kent Jan Koevoet? Niet? Jan Koevoet. Ja, ja, ja, ja. Komt uh, die? Een uh, uh, uh, nieuwe? Uh, komt iets? Uh, maar je ja, belt hem op. Ja, hij heeft een mooie single uh, uitgebracht. Oké. Okay. Uh, ja, een lieveling. Liefeling, Liefeling. Lieveling. Lieveling. Ja. Ik, ik zeg het niet. Ja, ik, ik zeg het niet. <laughs> Maar goed, twee uur lang. Lekker. Ja, twee uur lang lekker muziek. En uh, ja, natuurlijk uh, mogen mensen ook uh, een verzoekje aanvragen via Facebook. Die, uh, die starten we dadelijk ook gewoon uh, lekker op. Hartstikke goed. Nou heerlijk, twee uur lang uh, entertainment for you. Samenstelling en presentatie in handen van onze collega Fred. Hey, hey. hij is er weer. <laughs> hij is er weer in de studio. Gezellig, Fred. En heel veel plezier, hè, zometeen? Ja, ja, dankjewel. Gaat wel lukken, hè? Ja, jullie ook? Ja, ja wij jullie, hebben uh, plezier gehad. Nog, uh, nog een. Uh, wij, wij moeten nog 4,5 yeah. en een halve minuut. Ja, ja, ja, nee, ik bedoel, uh, je, je moet er wat nabespreken. Ja, altijd. Succes. Maar goed, er is, er, er is genoeg na te praten. En er is genoeg te doen dit weekend natuurlijk in Zandvoort. culinair Zandvoort uh, vandaag en morgen nog.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 Non-stop, non-stop. Non en wij zijn er volgende week weer. Veel plezier met Fritza dadelijk. En een hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. Really Dag! grumble, give a whistle. And help things turn out for the best. I...